Druk te maken. We moeten eruit komen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je het krijgt, man. Met Luc Sarneel. Een hele goede nacht. We staan weer met beide benen op de grond... nadat Wouter Bouwman ons op professionele wijze... rond de wereld heeft begeleid. Hij heeft inmiddels de studio alweer verlaten... want hij moest zijn posters voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw laten drukken... aangezien er een spelfoutje in stond. Ja, die dingen, die dingen gebeuren. Nou, Wouter, veel succes daarmee. De komende twee uur kun je luisteren naar het programma Druktemakers. Het NPO Radio 1-programma waar jij een centrale rol speelt. De komende twee uur mag jij namelijk meepraten met alles wat hier besproken wordt. En dat meepraten doe je heel simpel door te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. En als je dan belt, dan mag het ook met allerlei verschillende redenen zijn. Je mag een, een vraag stellen aan Luister Nederland of aan mij. Je mag je verhaal doen. Je mag juist antwoord geven op een eerder gestelde vraag. Je mag je expertise delen. Je mag iets in de twijfel nemen. Je mag klagen over wat er gezegd wordt of over taalgebruik van uw presentator. Het mag allemaal. Er is slechts één enkele maar. Het mag allemaal, maar als je belt moet dat wel te maken hebben... met het onderwerp van deze nacht. En aankomende woensdag gaan we naar de stembussen. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen... die hebben we vorige week al behandeld, dat weet ik. Maar als we allemaal weer massaal naar die stembussen gaan... dan doen we dat niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nee, we doen het ook om te stemmen... Op het sleepnetwet referendum. De aftapwet, de WIV. Nou goed, daar gaan we het over hebben de komende vijf uur. Nou, laten we twee uur nemen. Tot aan vijf uur. En bellen mag dus naar 0800 1121 Of stuur dus een appje via die NPO Radio 1 app. Druk te maken is nu met Michael Jackson. Zou de eerste samenwerking worden tussen Quincy Jones en Michael Jackson? Zou nog vele samenwerkingen volgen? Heel succesvol. Off the Wall hoorde je hier op MPO Radio 1. De Net met Aankomende woensdag 21 maart kunnen we stemmen. Ja of nee tijdens het raadgevend referendum over de sleepwet Net. Maar wat is dat nou voor wet? En waarom heeft die dan weer de sleepwet net? Wat is de WIV en de aftapwet? Is het allemaal hetzelfde? Of zijn dat allemaal weer andere dingen? Heel veel termen? Nou, om het allemaal nog even op een rijtje te hebben... schakel ik de hulp in van de vrienden van RTL Nieuws. Jouw internetverkeer kan zonder waarschuwing vooraf onderschept worden. Nu al mag de AIVD, de geheime dienst, een tap plaatsen bij een terrorismeverdachte... Maar met de nieuwe wet inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook wel de aftapwet genoemd, wordt het mogelijk grote hoeveelheden data in één keer te onderscheppen. Een voorbeeld. In een Amsterdamse wijk schuilt iemand die wordt verdacht van terroristische activiteiten. De IVD tapt met de nieuwe wet al het internetverkeer in deze wijk af om te kijken of ze informatie over de verdachte kunnen vinden. Natuurlijk wordt niet alles van A tot Z bekeken, afgeluisterd of gelezen. Nee, de IVD is vooral geïnteresseerd in metadata. Wie communiceert met wie? Als er via de internettap verdachte informatie wordt gevonden... dan kan de IVD gerichter gaan tappen of hacken... om bijvoorbeeld de inhoud van whatsappjes of mailtjes te lezen. Daarnaast kan de IVD met de nieuwe wet internetkabels aftappen... om aanvallen van buitenlandse hackers te detecteren... voordat ze bij de overheid inbreken. En dat klinkt allemaal redelijk en in deze tijd misschien zelfs noodzakelijk. Maar toch is er behoorlijk wat kritiek op deze nieuwe wet. En dit zijn de vier belangrijkste kritiekpunten. Het toezicht zou niet voldoende zijn. Vergaande bevoegdheden verdienen extra goed toezicht. Dat ontbreekt in deze wet en dat zegt zelfs de instantie... die dat toezicht zou moeten uitvoeren. De bewaartermijn zou te lang zijn. Die is namelijk drie jaar. Dat is mogelijk in strijd met de privacyregels... vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens. Nergens in Europa wordt getapte informatie zo lang bewaard. De wet zou intimiderend zijn. Het geeft een gevoel van permanente controle en onvrijheid. En dat kan leiden tot zelfcensuur en tast zo de vrijheid van meningsuiting aan. Ten slotte zou de methode niet helemaal effectief zijn. Onderzoekers waarschuwen, meer data betekent niet automatisch meer veiligheid. Verwerking is ingewikkeld en tijdrovend. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Want bij veel aanslagen werd later ook duidelijk dat de terroristen al lang in beeld waren bij de inlichtingendiensten. Maar het acute gevaar werd niet op tijd gesignaleerd. Critici hebben nu handtekeningen verzameld om een raadgevend referendum over deze wet af te dwingen. Zo kunnen burgers hun mening geven over de nieuwe wet. Het is vervolgens aan het parlement om de uitslag te volgen of niet. Er zijn meer dan 300.000 handtekeningen verzameld. En als al die handtekeningen geldig zijn, komt er voor mei 2018 een referendum. Maar een referendum kan de invoering van de wet niet meer tegenhouden. Hè? Wat? Oké, okay, dus we gaan een referendum in. Maar eigenlijk komt die hele aftapwet, die sleetnetwet, die. die... Hè? Die komt er gewoon al. Wist je dit? Weet je dit wel? Weet je eigenlijk sowieso überhaupt al uh, genoeg over deze wet? Ik bedoel, ik heb er een klein beetje in verdiept nu. Het is allemaal cabaret, ja jongens. Ik heb hem een klein beetje in verdiend. Ik, ik, ik wist namelijk dat mijn uitzending erover zou gaan. Dus dan moet je wel een beetje inlezen. Maar als ik dan nou geen programma op NPO Radio 1 zou presenteren... zou ik niet per se weten of ik er zoveel uh, van af zou weten. Mijn vraag aan jou. Weet jij er genoeg van? Weet jij genoeg van deze aftapwet, van deze WIV, van deze sleepnetwet om erover te kunnen stemmen aankomende woensdag. Daar ben ik benieuwd naar. Dus bel vooral naar 0800-1121... of stuur een appje via de NPO Radio 1 Wat weet jij nou eigenlijk allemaal van deze wet? Weet jij genoeg om te gaan stemmen? En ga je ook stemmen? Ja. De BG is nu. You should be dancing op Radio 1. om het toch voor iedereen een beetje leuk te houden, zo midden in de nacht. De Bee Gees, You Should Be Dancing op Radio 1, druktemakers. druktemakers. Precies. Met luxe aan Iedereen van boven de 18 jaar die mag woensdag gaan stemmen tijdens het raadgevend referendum over de sleepnetwet. Maar weten we er eigenlijk wel genoeg van om er iets inhoudelijks over te kunnen zeggen? Laat staan om erover te stemmen. Wat weet jij van de sleepnet van die aftapwet, van de WIV? Bel naar 0800-1121 en verras mij met al je kennis. En ook vooral met je mening, want met alle kennis die je hebt... heb je vast ook een mening over deze wet kunnen vormen. 0800-1121. Dus even kijken. Willem, goedenacht... Uh, nacht. Hallo. Ik had, te, ik had eigenlijk geen mening, maar ik had een vraag. Oh, een, oh, nee, dat mag ook. Uh, we komen Eh uh, Kijk, uh, als ik nou voor de gemeente ga stemmen, hè, dat ga ik doen dus. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart. Ja, ja, ja. Maar ben ik dan ook verplicht om op die uh, sleepwet te stemmen? Nee, ik krijg volgens mij dan, niet. Of krijg ik dan twee formulieren? En, uh, het, zijn, uh, het zijn twee formulieren die je krijgt. En uh, ja, als, als jij niks invult, dan vul je niks in. Dat, uh, hè? Als je hem nee, dan niet eens dan je hem weggooit. Uh, uh, uh, ja, of een uh, groot kruis erop zetten. Kan ook nog. Of een leuke uh, ja, ja, ja, tekening. Uh, uh, uh, ja en nee vullen, dat, dat kan ook. Ja. Maar in hoeverre weten ze dan, als ik gestemd heb... en ik heb uh, bijvoorbeeld verkeerd gestemd, ik heb ja en nee uh, ingevuld... hoeverre weten ze dat dan? Dat jij dat bent geweest. Ja. Wat bedoel je? Ja, oe, ja, dat, ja nu, nu nog helemaal niks natuurlijk. Ja, maar, maar dan als dan deze week. Nee, want je moet je idee laten zien. Ja. En je krijgt een formulier, krijg je mee. En, ja, nou. ja, maar dat is geen, geen, geen, uh, geen persoonlijk formulier. Hè? Dus je krijgt gewoon een, een standaard formulier mee. En dat wordt vervolgens in één grote bak gegooid. En dan wordt het diezelfde avond nog geteld. Dus dan weten ze niet meer welk formulier van jou was. En welke van je buurman. En van je slager. En van je schoonmoeder. Dat weten ze allemaal niet meer. Nou, denkt u dat? Denkt u dat? Dat denk ik zeker wel. De, ja. Nou, nee, dat, dat weet ik niet. 1, 2, 3. En vind, vind, vind je dat dan eng? Stel, dat ze dat zouden het wel weten? Uh, nee hoor, dat vind ik helemaal niet eng hoor. Nee. Oh. Dat vind ik helemaal niet eng, maar ik, ik, ik weet voor mezelf geen uh, ja of geen nee. Nee, precies. Ja, je je, ho je nee, hoeft niet ik, te Nee, maar ik, ik, ik vraag me wel af. Nee, maar op een gegeven moment, dat zou het toch kunnen. Dat, dat ze weten als jij, uh, nou ja, ik, ik stem dan op uh, perspectief op Vlissingen, stem ik dan. Ja. Ja, misschien weten ze dan wel uh, na te gaan. Zul ik ook die uh, sleepwet, die ja uh, of de nee in. Misschien weten ze dat dan wel na te gaan. Ja, ik denk wel dat als we naar de sleepwetten doorkomt, dan weten ze alles, hè? Dus dan weten ze dit ook, of je ja of nee heeft gestemd. Maar, uh, Ja, ja nee, ik nee, nee, nee, maar goed. Ja, oh, nee, nee, maar, maar, maar goed, ik, ik, kijk, ik kan in de gemeente Vlissingen kan ik gaan stemmen natuurlijk. Zeker. Maar als ze het een beetje natrekken, ja, dan ga ik naar bij zijn stembureau. Ja, dus dan hebben precies. ze... In dat hebben ze in principe ook, hè. Ja, je, je kan ook in Amsterdam... Nee, in Amsterdam kan dat natuurlijk niet, dat nou, is wel als, landelijk. Als je, als je het omzet, volgens mij wel. Je kan het volgens mij nog wel omzetten, maar waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar weet je hoe, hoe lang het is met de trein van Vlissingen naar Amsterdam? Dat is lang, hoor. Maar uh, Willem, ik zal ik, ik, ik nog niet zo goed... Wa uh, want waarom uh, zou het erg zijn als ze weten of jij ja of nee stemt, of helemaal niet stemt? Wat, wat, waar, waarom vraag je het je af? Nou, dat is verhaal ja, maar, maar, maar, maar, maar waarom? Nee, nee, ik heb niks te verbergen of iets dergelijks. Nee, maar, okay. uh... Oh, oh, interessant. Wat is je pincode? Ja. Huh? Je pincode uh, 0540. En je achternaam? Goedegebuur. Willem Goedegebuur. Zeldertraat 5A, te verliss Zo, je Zo maar helemaal niks van 43, 81, okay. ja. uh, Rijkspolitie. Kijk eens aan. RP. Nee, nee, nee, ik bedoel, ik heb niks te verbergen ofzo, wat te verbergen. Weg, uit, he, zo. Hè? Ja, Jij hebt inderdaad helemaal niks te verbergen, of je, of je verzint het allemaal ter plekke. Dat kan natuurlijk ook nog, want ik kan het niet controleren. Nee hoor, ik... nee hoor, dat is gewoon de pure waarheid. Ja, dat heb ik dan uh, schijt al wat dat betreft. En je weet dat je op Radio 1 bent nu, hè? dat is even, even duidelijk. Is. Het, is niet, het is niet Walchere FM waar we op zitten. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat nee. is me helemaal duidelijk. Nee, <laughs> nee, maar ja, het zou mij aan mijn reed roesten wat ze van me denken of wat ze van me weten. Maar ben je dan ook tegen, ze, uh, tegen de sleepwet of, uh, of zeg je ja voor? Want als je het toch niet zou schelen, dan ben je waarschijnlijk voor, ook voor deze wet. Uh, ja, dat weet ik dus niet, Dat okay. weet ik dus niet, want ik weet niet hoe ver die bevoegdheid dan gaat op nou, ik een gegeven moment. Het je, nou, het zit zeg maar zo, dat dus uh, stel bij nee, jou... Maar ik, ik, ik, maar, oh, nee, maar oh, kijk, ik oh. heb niks te verbergen. Nee, dat heb je al verteld, heb je ho, ho. Nee, maar voor hetzelfde geld heb ik een wietplantage, ja, ik, ik, ik noem maar wat. Ja, nou, dan heb je wel te verbergen, die wietplantage namelijk. Ja, ja, inderdaad. Maar die heb je niet, dus je hebt niks te verbergen. Nee, nee, wat dat betreft niet. Nou, ja. Nee, dat nee, nee. vraag ik dus af in hoeverre gaat het dan? Als er bij hoe, iemand hoe, hoe bedoel je, je tot straat... wat, wat bedoel je daarmee? Ik wilde gaan uitleggen... want toen begon je over je eigen wietplantage die je niet hebt. Maar hoe, en hoe bedoel je nou tot hoe hoeverre het gaat? Nou ja, kijk, als er dan uh, iemand bij mij in de straat... ja, die wordt ergens van verdacht... ja, en ik zit toevallig wat uh, op uh, internet te bekijken... Ja. nee, ik noem maar wat... En dan gaat dan over, uh, ik ben een uh, fan van de uh, geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Nou, uh, word ik dan gelijk bij, de, uh, de, bij een uh, neumatje gereden of zo? Nou, nee, dat niet. Uh, het is zeg maar zo, dat stel jij woont inderdaad in dezelfde straat... of in dezelfde wijk als een verdacht persoon... die een gevaar zou kunnen zijn voor de samenleving... dan gaan ze alles, uh, uh, alles aftappen uit die wijk. En niet alleen telefoons, maar ook uh, vooral internet, glasvezelkabels en zo... alles wat overheen gaat, wordt afgetapt mm -hmm. uit die wijk... en vervolgens drie jaar uh, bewaard. Uh, en terwijl ze dus dat aftappen en bewaren... gaan ze dus na, oké, okay, waar zit de informatie van die verdachte persoon? Ze komen dus ook heel veel tegen waar ze niks aan hebben. Vakantiefoto's van mevrouw op nummer 13... en uh, dat salarisstrookje binnen in de mail van de, van de achterbuurman... die voorbij het parkje woont. Maar misschien op een dag ook wel, of op een bepaald moment... Uh, uh, handige informatie over de verdachte, waar die heen gaat... waar die reist, met wie die communiceert... of wie banden heeft met andere mensen... Maar er wordt dus ook ja, heel, veel, heel veel afgetapt waar ze niks aan hebben. En het wordt drie jaar bewaard. Dus als jij inderdaad zegt: Ik heb niks, niks te verbergen. Dan, dan, dan, dan, dan is het helemaal niet erg dat, dat, dat die informatie ergens drie jaar ligt. Maar als jij wel een paar nee, dingen nee, te maar, verbergen maar, hebt. Nee, zoals nee, je pincode, nee, uh, misschien. Oké, oké, oké. Zo moet je het een beetje okay. bekijken. Maar ik, stel, ik neem een foto van mijn vrouw in de blote borsten. Ja, dan moet je die gewoon appen naar NPO ja, Radio L. Oh, just, sorry, de, de, de, ja, dan kan zo'n agent, die kan dat gewoon. Omdat om er twee uh, kilometer erop hier. En, uh... Nou, dus niet, niet meteen de standaard euh, agent. Maar bij de AIVD hebben ze hem waarschijnlijk ergens liggen dan. Maar het is dus niet dat ze daar nou de bevoegd, bevoegdheid hebben... om hem meteen openbaar te maken en uh, als de screensaver te gebruiken. Uh, maar hij wordt was, hoogstwaarschijnlijk wel... Ergens, tussen nee, nee, nee, nee, nee, al die andere nee, nee, nee, informatie, van al die okay, andere mensen opgeslagen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. dat, dat ben ik met je eens. Maar zijn al nou die ja, mensen okay. van de ANVD's aan het op de graad? Ja, dat is dus een dingetje. Want die worden weer, ja, die worden weer gecontroleerd door ministers. Eh, via, via, via, via. Maar die worden weer om vier jaar Ja, maar dat is inderdaad wat twijfelachtig, Willem. Dan heb je, heb je een goed punt. Dat zijn de mensen die elkaar controleren wel weer helemaal kosher. Ja, dat weet je niet. Ja, ja, zo is het toch. laat ik maar oh. Fred Teven noemen met die IT affaire. Nou, dat is dan ook. Uh, dus hij wordt een buschauffeur. Uh, ja, ja fijn. Ja, dat vind ik leuk voor hem. Maar dan heeft hij toch wel uh, stoute dingen gedaan van tevoren. Hè? Nou, niet alle buschauffeurs zijn stoute mannen. Of die minister van Buitenlandse Zaken. Half ja, dat zeslatsen... moet hij zeker gaan controleren. Ik begrijp het Willem, dat is een beetje scheef aan deze wet. Je weet niet precies wie het gaat controleren, maar dan moet je dat... Nee, nee, maar goed, mijn basisvraag die was van, want ik weet niet of ik nou voor of tegen moet zijn. Ik heb, ik ben er voorstander van, maar ik ben er ook tegenstander van, maar ben ik nu verplicht om... Nee, nee, nee, je bent niet verplicht, zeker niet, nee hoor. Je zou nog even... Nee, het is een aparte stemming. Dus dan kan ik gewoon ja, die kan, formulieren weigeren. Dan hoef ik niet. Uh... Nee, je kan ja, gewoon... ik lijkt niet ja of nee. Je kan gewoon de gemeenteraadsverkiezingen kun je gewoon stemmen. en je kan dan de, het referendum links laten liggen. Oké, okay. nee, goed. Dat, dat was mijn vraag, eigenlijk. Nou, mooi. We hebben toch even, even kunnen, uh, lang over kunnen, kunnen, kunnen, kunnen converseren. Dankjewel, uh, Willem. Ja, uh, voor... nee, nee, maar goed, er, er zijn andere luisteraars die uh, ja, wat uh, nee, belangrijker vertellen. Ik vond het gezellig, ik, ik praat graag met mede hoor. Dat weten de luisteraars inmiddels ook wel. Dus dat is hartstikke hartstikke okay. leuk. Hey uh, Willem, nog een hele fijne nacht. En, uh, en uh, tot de volgende keer. Ja, oké. Okay, uh, hoi, hè. Hoi, hoi. Harry, goeienacht. Ja, met 007 postcode JB. <laughs> je ja, is Ja, is het echt waar, ja? Ja, ja, ja. Nee, maar je stemt helemaal niet. Want het is dus flauwekul. Oh, sorry. En het, Nee, want je geeft je mening. En als je niks invult, stem je blanco. Maar het, waar het om gaat is. Als je nu dus iets doet, dan moet het via een officier van justitie worden aangevraagd, een heel ritueel. Ja. Maar als het nou niet hoeft, dan pak je toch alles in iedereen. En iemand die een cursie heeft gedaan, uh, wat de belasting niet mag weten, uh, die pak je dan toch ook. Is toch ja, zeker. zeker. Dat, is, dat, ja, dat, is, dat is wel waar, uh, Hannu. Daar, oh. daar, daar gaat het om. Daar gaat, daar het, gaat het om, ja. Daar gaat het zeker ja. om. Ja, ja, Harry. Maar, dat maar uh, uh, um, om dat allemaal te kunnen gaan doen en zo... gaan natuurlijk weer achterdeurtjes moeten worden ingebouwd... in verschillende systemen, zodat de AIVD er wel bij kan... maar de rest niet. En dan is het gevaar van hacken... dat ligt natuurlijk wel op de loer. Als er gewoon een, een, een wat goede professionele hackgroep... Uh, ook gaat proberen binnen te komen in onze eigen informatie... En, en zo onze identiteit kan stelen... of onze berichten kan hacken of kan lezen... Uh, die, die kans wordt wel groter als we de, de AIVD makkelijker maken volgens mij. Als we de veiligheidsdiensten ja, of, meer, meer toegang gaan geven. En daarbij je, dus uh, weet je ook niet wie, wie elkaar nou controleert. Nee, maar goed, maar of, of als ze het officieel doen, als ze het dus doen, ook, ook als, als er beperkingen zitten van een officier van of justitie, dan doen ze het ook. Ja. Het gebeurt nu al, ik geloof er niet in dat het niet gebeurt. Nee, dus jij zegt gewoon nou... Ja, de la, registratie, la, la, la. Van, registratie van wegenbelasting, registratie van dit... Jij zegt, jij zegt van eigenlijk van gewoon dat. van nou, het is, het is, het, laat die sleepnetwet maar gewoon komen, die aftapwet. Ja, en, uh, en, uh, want, want, want ze luisteren ons toch al af, ze weten toch eigenlijk al bijna alles. Op, op een hoop kruisingen staan camera's. Ja, Als je een ik? milieuzone hebt waar je dus niet met je brommetje in mag. Ja. Weet je wel? Nou, kok. Je staat op de foto en alles wordt gecontroleerd. Precies. Dus Harry, wat, wat, dus Harry wat, wat ik net al zei. Jij, jij, jij, jij denkt dat al toch, alles wordt toch al bijna afgetapt en af, afge, afgeluisterd Alright. van ons. Dus zo'n zo zo'n nieuwe wet, die mag er ook nog wel bij. Ja, nou ja ik bedoel, waarom is het hier ze Wat denk je dat het referendum kost? Dat weet ik niet. Dat kost een hoop geld. Nou, dan denk je dat het kost overal die gemeenten, Het is altijd maar een houden houden. Het kost zoveel. Maar, maar hoezo begin je nou wel over de kosten mag. dan, dat was nog niet mijn vraag. Nou ja, het kost de verkiezingen. Nou ja, misschien weet iemand dat, maar dit kost geld en ze proberen het gewoon uh, makkelijk te maken. Als ik nou bijvoorbeeld een uh, klusje zwaar doe, dan moeten ze eerst naar die uh, officier van justitie dit en dat, nou gaat het automatisch, komt er via de Belastingdienst komt er gewoon een aanslag in je bus. Ja maar, daar, ja, maar daar is dit toch niet voor bedoeld. Het is toch meer gewoon om, om echte aanslagen te, te voorkomen. Niet om, om, om, om nee. mensen die even een klusje doen zwarte te pakken. Nee, nou goed, ik, ik, ik denk niet dat je zo'n systeem over heel Nederland op, op zit om een paar aanslagen tegen te houden. Nou, dat denk ik wel hoor. Kom op nou, zeg, maar in, de, in, in deze tijd van, van al die dreigingen en zo dat, dat dit bedoeld is om gewoon een paar ja, op, fraudeurtjes deurtjes op te pakken. Nou ja. Nee joh, dus normaal net nou nou ja, het nou gewoon nou vanwege ja. de aanslagen en zo om dat allemaal ja, te voorkomen. Okay. Die okay, Syrië-gangers dus allemaal tegen te houden. Nou, maar zo, zo uh, uh, wordt het systeem uh, meteen rendabel, wordt het gefinancierd door onszelf. Ja, maar dat vind ik wel... Is het, is het, zou het echt zo zijn, ja? Dat het daarvoor is? Nou, een beetje criticus, een beetje, beetje mierenneuken. Mm -hmm. ja. Oh, dat, zou ik, dat zou, ik wel, zou ik toch wel een beetje erg vinden eigenlijk. Ik denk ik ik ik dat dacht... er een boekhouder nou moet kijken. Dat is, dat is misschien wel handig. Nou, ja, nou ja maar, maar, maar het is dus... De, de, de volgorde is zo, er moet toestemming ja? worden aangevraagd. Ja? voor een officier van justitie. Ja. En er moet een heel systeem over Nederland... voor worden opgezet. Dat kost geld. Ja. Nou, dat geloof je toch niet. Ja, als je aangifte doet... doen ze ook niks. Nou, dan gaat het, nou gaat het automatisch. Het, het is gewoon... Uh, ik gewoon denk, wel, gewoon puur gewoon, om, die, om die staatskast te spekken... en helemaal niet bedoeld om ons, ons, onze veiligheid te garanderen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, het financiert zichzelf meteen. De, de, de, de, de, hoe zeg je dat, het het mensen? Het mes snijdt aan uh, twee kanten, of aan meerdere kanten, weet ik veel. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Nou, ja. dankjewel voor, voor het bellen, Harry, naar 0800 -121. en Een, een hele ja, andere okay. kijk op, op de nieuwe wet en, ik, uh, en nog een hele fijne zondag. Ik ga weer terug naar Londen. Naar Londen? Ja, James Bond. Oh. <laughs> God. Je bent scherper dan dat ik ben. Uh, Harry, dat is goed. Dat is goed. Daar is niet, maar ook wel voor jou is dat hartstikke leuk. Hé, hey, ja, en nog al, een fijne gooi zondag. Gooi er maar een melodietje in van een James Wong film. Nou, dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel de Four Tops draaien. Is dat ook goed? Die is goed. die uit Amri De. Heel goed. goed. Nou, hier precies. Ik hoor nou, het al. hij kan hem aankondigen, die jongen. Nou, je, je kan mijn ja, okay. baan overnemen, Harry. Wat doe je volgende week? Lekker hoor. Ja, is Ik ga lekker, eh, uh, uh, hoe is het, oh, uit uh, ja, nee, leiden. Oh, Greenchild, I'll be there, 4Tops op Radio 1. De met Luxe maar zeker ook met Fred. Fred, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Met Wim Koppel. Oh, Wim. Nee, oh, sorry. Ik heb de verkeerde... Ja, ah, hallo Wim, ook gezellig. Hartstikke leuk. Ja, wel ja. Of het gezellig is, het onderwerp is niet zo gezellig. Ha, ah, kijk eens is aan. Namelijk... Uh -huh. Ik zei kijk eens aan. Nou ja, dat slipnet, dat is gewoon iets wat in feite al bestaat. Ja. Want een geheime dienst, die kan anders niet werken als hij niet geheim is. Mm. Het is ons nu al wekenlang aangepraat en het wordt gewoon door de strot gedrukt. En ja. wij betalen onze eigen onderdrukker, want wij hebben in de tijd de elektronische snelweg gekregen, ja. het internet een zegen voor de mensheid, zoals de atoombom ook in de tijd zo'n zegen voor de mensheid kennen, energie ook, komt allemaal uit dat ene beloofde land, God's own country, <lacht> en daar regeert nou gewoon over, ja, ik, ik, ik wil niet zeggen de heilige geest, het is meer de, de verwarde geest, <lacht> maar dat is ook maar een pion. Ja. Want de werkelijke regeerders, ja. die ook de hele rotzooi in de wereld veroorzaken, die uh -huh. komen zelfs niet voor de dag. Dat zijn prizant, rijke boeven die al eeuwenlang, families, dezelfde rotzakken die de dienst uitmaken. Uh -huh. Het hele systeem in Amerika, dat houdt ook in, je mag stemmen, ja. maar er is een aantal kiesmannen. Die maken de dienst uit, want jij bent niet zelf in staat om te bepalen wat je doet. Dat hebben we hier nu ook. Ja, het ver is naar hier. Hoe hebben we dat hier nu op dit moment ook bij de gemeenteraadsverkiezingen ja, en bij de sleep? Je wordt hier ook belazerd. Je wordt nu vierkant belazerd. Dan hoe dan? Komt hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe worden we belazerd? Nou, dat, dat we gewoon een leugenaar hebben die een verhaaltje vertelt. Ik citeer de heer Rutte. Oh ja, de heer Rutte. De leugenaar dus de vrouw ja, natuurlijk. Je heeft ja, natuurlijk. De ja, ja. heeft een vriendje van hem, een meneer uh, Dijkstra of Zijlstro, heet Heette die, die grap Nou, we, hadden, we hebben Halbe Zeilstra en Klaas Dijkhof. Ja, nou, ik heb het niet over tijd, want dat is de slimste mens. Dat ja, dat is de zien. slimste mens. En ook, ja. ook de beste ja. kleding nog, ja, die man kan alles. Ja, die ziet er ook uit als een Marokkaanwerkers ergens van, van de He? goede soort, dus dat zal wilde nou, stierven. Nou, nou, nou. Wat, nou, wat zeg je nou van gek? Maar laten we even verder nee, gaan nu op ja. het onderwerp. Ik vond het een gekke eh. uitspraak hoor, trouwens, wat je zei. Maar nee, nee, nee, nee. nee, nee. Je het mee, is hoor. geen gekke huis, het is alleen dat jullie zijn voorstander van die wet, begrijp ik uit het vorige gesprek. Ja, nou, ik ben. Nee, ik ben wel. nog een, Kijk, beetje, ik nog een beetje ook voor de regering in feite, hè? Ik werk helemaal niet voor publieke de regering. publieke Ja, nee, ik werk niet voor Zes, de regering. Ik publieke oproep. Dan werk je toch niet voor... Dan werk, dan werk niet voor de regering, hoor, als je voor de publieke oproep werkt. Nou, ja, ja, jullie werken toch voor de regering in feite, Nee, hè, ik werk jullie... niet voor de regering. Ja. Ik werk voor de publiek. Nee, we, voor het volk. Voor die leugenaar die dus vertelt van, ik heb bij Poetin geslapen. Nou ja, Poetin ja, heeft niet een leuke meid geslapen. bij hem dan die, uh, die, die keer. Hij, hij, hij was bij hem langs geweest, maar dat was een leugen ja, ja. Dat was dus een leugen dat ja. hij in die kamer dan geslapen heeft. Ja, hij maar geslapen, dan komt maar, vriend ik, nou goed, Rutte. Ja, ja. Luister nou even, dan komt vriend Rutte, die komt vertellen wat hij verteld heeft. Van die die das, ja, dat was niet waar. Nee, nee, nee. Maar wat hij vertelde over Poetin, wat hij wil, dat is wel waar. Dat moet je wel geloven, kijk. Wie is nou de grootste leugenaar? Ik He? ga even onderbreken. Waarom zitten we in nee, even... ik wil het even mijn verhaal afmaken nou, als ja, het mag. Okay, ik mag. Ja, Oké. Nou, Kijk, okay, die ja, hele geheime ja. dienst die werkt dus... om dit stelletje boeven in het zadel te houden. En dat zijn niet onze boeven zelfs. Dat zijn wereldboeven. Die willen een wereldregering creëren. En daarvoor hebben ze dat internet geïntroduceerd. Ja. En kunnen ze de hele wereldbevolking manipuleren. Het gaat nog veel erger worden dan het nu is. Ja. En je mag stemmen... Maar referendum, nee, daar houden ze niet van. Ik heb in de tijd, ik ben 80 jaar, ik heb alles meegemaakt hoor. De Tweede Wereldoorlog, de hele rotzooi. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, maar ik zeg je, de VVD, eh, die heeft drie letters... en die is beide opgericht door een mevrouw die haar vader bij een andere partij van drie letters, onder vriend te ja, waarsprassen in dit land. nou toch niet de vaders van de oplichters... Nee, oprichters... ja, nee maar dat is de dat waarheid, Maar die Daar kan die dat dan kan, dan de dan de vrouw die toch die zelf niks aan doen dat haar vader bij de NSB zat. Het ze niet die de boel verneuken in dit land. Ja, Wij worden bewaarzet en gecontroleerd en straks helemaal tot slavernij gemaakt. Daar komt het op neer. Ik zie dat nog niet gebeuren, maar ik begrijp... He, we ja. hebben ze een ventje weer die vertelt dat andere mensen dom zijn. En die. En eh, dan dat? heb je godsdiensten. En dat soort onzin allemaal. Nou. Uh... Je kan gaan stemmen? Natuurlijk. Ik zal ook nee zetten, want ik wil dit niet. Je wil dit niet. Dat begrijp maar ik. Maar zakken was er niet die zich zegt ik ben de premier van, van iedereen en oh. ik verdien een prachtig salaris en daar ben ik zo blij mee. En dat ik dan? geef Unilever jouw belasting zet oh. ik het ook. Gaat het, ga... maar begrijp ga... je wat ik bedoel? Nou, niet helemaal. Um... Nou, nee, dan moet je maar even goed luisteren en goed de nee, televisie aanzetten en zo'n praatprogramma. Ik heb, maar, ik heb gewoon en meer... Ik maar heb mijn Wim. Wim. Mee. Ik heb meer die Wim, hey! Tafel, Wim, laat mij nou, Mag dat ik, ik ook nog. Wim, want Je gaat ook maar door. Wim, Wim, ja, Wim, ja, Wim. Ik wil het gewoon even duidelijk Ja, maken, maar dat heb je al gedaan. Trotsen, je bent al zes handelijk. minuten non-stop aan het praten. Zeg, ik ben al acht. Ik, heb al, ik ben tachtig jaar in de vanaf mijn kinderjaren heb ik die ellende meegemaakt door ja, onderdrukkers. Maar... we worden nu geregeerd op ploerte. Dat is het laatste wat ik erover zeg. Oh, jee, jee. Maar Wim, wat heeft het allemaal. Ik, ik snap dat je. Om de mogen van mij nu meteen verrekken. Ja, maar dat is. En dan zal helemaal... geen traan omlaten. Nee, dat, dat, dat, dat heb ik door, Wim. Maar, maar als dat... er ah, aanslagen is... gepleegd worden. Zijn... Ho, Wim, je moet wel. Doe dus rustig. Wim, werd, Wim is echt telefoon opgegeten, dat kan niet anders. Wim, Wim is ontploft of zo, denk ik. Dat is, wat is er allemaal aan de hand. Kijk, wat ik dus nog even tegen Wim wilde zeggen. Ja, dat hebben wij niet gedaan, hè? Wim heeft zichzelf opgehangen. Maar hij mag altijd terugbellen, 0800-112. Maar, ehm. Um, uh, <laughs> Um, het is natuurlijk als je zo. Het is alleen maar fijn als je zo fel losgaat. En daar is het programma ook voor bedoeld. En je mag altijd bellen met wat dan ook. Maar wees wel een beetje reëel. We hebben het over de Sleepwet. We hebben het over de Aftabet. Waarom, waarom moeten we al het haat op Mark Rutte? Ik, het is natuurlijk, ik ga niet voor die man opnemen en zo. Maar als je dingen gaat roepen: jij werkt voor de regering en weet ik wat. En het zijn allemaal corrupte leiders en zo. Ik zou het begrijpen als je nu had gezegd. Nou, we hebben die wet al heel lang. Want hij bestaat al inderdaad. Ik dacht wel ik dacht echt dat, dat, dat Wim die kant op ging. We hebben al de wet heel lang. Hij bestaat inderdaad al sinds 2002. En natuurlijk weten ze meer dan wij denken. Of dat, we, dat ze zeggen dat, dat ze weten. Ehm. Um... Maar dus sinds 2002 is het al een soort gelijke wet. Maar die is heel erg verouderd. Die gaat alleen over telefoontoestellen. In 2002 hadden we niet eens WhatsApp, niet eens, niet eens Facebook... niet eens dat soort, dat, dat soort communicatieplatforms. Dus ja, ik dacht dat hij daarheen ging. Maar Wim ging een heel andere kant op. Maar goed. Een drak te maken! Precies. Ik ga gewoon even lekker even een, een druktemaker uit mijn eigen stal aan het woord laten. De altijd scherpe, grappige, maar zeker ook inhoudelijke Tom Egberts. Uh, nee, niet van de sport. Ik, ik, ik zei toch inhoudelijke... Nou, maar niet uit. Druktemaker Tom Egberts. Ja, woensdag. Dan mogen wij ons uitspreken over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de volksmond ook wel de WIF genoemd. Die WIF, in de volksmond ook wel de sleepwet genoemd... is een nieuwe wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten veel meer bevoegdheden geeft... Maar ja, die sleepwet, in de volksmond ook wel de aftapwet genoemd... gaat grote gevolgen hebben voor onze privacy. Althans, dat is zoals de mensen het zeggen... in de volksmond ook wel de volksmond genoemd. En ik zat me af te vragen, is het nou een goed idee... om dat domme kutvolk hierover te laten meebeslissen? En ja, daar zit een kleine aanname in die vraag... Eh, namelijk dat het kutvolk dom zou zijn. En dat is een aanname die vaak hoort bij hoogopgeleide progressievelingen... Kijk maar naar het Oekraïne-referendum. En kijk eens hoeveel mensen er altijd weer op de PVV stemmen. Dat zijn miljoenen. Die zijn toch allemaal achterlijk? Dat die lui stemrecht hebben. Echt, gadverdamme. Dit soort dingen hoor je vaak. Vooral als je lid bent van D66. Naast, hmm, weet niet. En het volk ziet van Europa. En ergens snap ik ze wel. Het volk heeft weinig tijd om zich te verdiepen in de dossiers... en wordt daar niet voor betaald. En bij politici is dat, zeg maar, ja, uh, precies andersom. Dus ja, die zouden er wel eens meer van af kunnen weten dan wij. Dat is, zeg maar, hun baan. Best wel chille baan als ik erover nadenk. Betaald worden om ergens meer van af te weten dan 99% van je land. Hm, misschien toch eens solliciteren. En dit is dan ook het meest gehoorde argument tegen referenda. Politici weten er meer van af. Dus ben ik tegen referenda en laat het in godsnaam niet aan ons over. Maar oké, okay, stel, ik ga langs de autodealer, want mijn auto is kapot. Wat raar zou zijn, want ik heb helemaal geen auto, laat staan een rijbewijs. Ik ga die fictieve auto niet repareren. Dat laat ik de monteur doen. Want ja, hij weet er veel meer van af. Ja, ik laat hem mijn column ook niet schrijven. Al zit er wel een grapje van hem in, trouwens. Oh nee, kut, die heb ik geschrapt. Sorry, man. Oké, okay, hij repareert dus mijn auto... maar ik vind het wel leuk om mee te kijken met wat hij precies doet. En nu ik al een paar jaar bij die fictieve automonteur over de vloer kom... weet ik steeds iets meer van auto's... omdat hij me een beetje bij zijn werkwijze betrekt. En zo zie ik dat referendum ook. We mogen allemaal een paar weken meekijken met de automonteur. Want zie maar, er is nu een discussie over de geheime diensten. We weten nu een klein beetje hoe die diensten werken... en waartoe ze eigenlijk bevoegd zijn. Zonder dit referendum was dit niet gebeurd. Dan was deze wif zo, wif, door de Tweede Kamer gerold. Ja, misschien hadden we wat protesten gezien van een handje van nerds... of van bits, of freedom, of hoe die ook mogen heten. Maar daar was het dan ook bij gebleven. Dus dat is dan toch de winst van het referendum... waar vooral hoogopgeleiden zo'n hekel aan hebben. Wat raar is, want als ik van één groep toch verwacht... dat ze van een goede discussie houden, dan zijn het wel hoogopgeleiden. Kijk, en of zo'n referendum nou dé oplossing is, dat weet ik natuurlijk ook niet... Maar dat iedereen een beetje automonteur is, dat lijkt me echt niet slecht. Al zou mijn automonteur dat misschien minder leuk vinden, want die is straks een baan kwijt.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 Somewhere Only We Know. Only we know. Ik krijg een appje binnen van de MP Zomer. In Groningen gaan we pas in november voor de gemeente Blabla stemmen. Oh, interessante gemeente. De helft van Groningen heeft nog niet door... dat we woensdag alleen een stem uit kunnen brengen voor een referendum... waarvan de politiek toch al heeft gezegd dat het doorgaat. Lekker doordiscussiëren, lekker luisteren zo. Met een lachende smiley slugs. Goed. Met luxe aan ja, en we hebben hier, indruktemakers, onszelf al iets meer verdiept... in, in die sleepwet, de sleepnetwet, de aftapwet, de WIV. We weten dat de AIVD en de MIVD zometeen hele wijken mogen aftappen... als er misschien maar één verdachte persoon woont. En dat al die informatie die afgetapt wordt... dan vervolgens drie jaar bewaard wordt. Maar ja... Als dat ervoor zorgt dat er in die wijk waar jij woont geen aanslag plaatsvindt... dat er geen misdaden gepleegd worden of dat mensen niet meer foutief parkeren... Ja, dan is het dat drie jaar bewaren van inf informatie misschien wel waard. Woensdag stemmen we dus tijdens het referendum over deze nieuwe wet. We kunnen als land, als volk, uh, ja, een raadgevende rol op ons nemen... en Den Haag laten weten wat we ervan vinden... Maar mijn vraag aan jou is nu, ga jij eigenlijk wel stemmen... aankomende woensdag tijdens het referendum en, en waarom zou je wel stemmen? En waarom niet? Ben je iemand die zegt... hij ah, heeft allemaal geen zin, de politiek luistert naar niemand... dat zijn allemaal zakkenvullers. Uh. Of geloof je juist nog wel je eigen stem en laat je die horen ook? Ik ben benieuwd, dus bel vooral even naar 0800-1121... 0800-1121 of stuur een appje zoals MP Zomer via de NPO Radio 1-app... Heino, goeienacht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ja, ik vroeg me af of ik ook een fax kon sturen. Of je een fax kan sturen? Ja, dat is oh. niet de pijlen vanavond. Het is niet de pijlen vanavond. Nee, <laughs> nou, nou, nou, nou, ons sowieso niet meer. Want dit nee, werkt helemaal niks hier in de studio. Dus mocht iemand luisteren van NPO Radio 1 verdomme oh. regel, hoor. Maar, uh, dat, Ja, echt, is dat echt zo? Is dat echt zo? Want ik heb, uh, ik heb nog een factie staan, daar bel ik nou mee. Echt waar? Uh, die is gewoon aange, ja, die is aangesloten op de modem, dus... Uh. Oh, kijk eens aan. Ja, je, je, je, brengt bij mij al meteen op, op, op, op een gedachtespinsel, Heino. En misschien dacht jij het ook wel. Maar als er dan zo'n nieuwe, zo nieuwe wet komt, zo'n nieuwe aftapwet... Dan. Dat wil uh, Die is heel modern. Ah, kijk eens, dan zeg jij het maar dan. Dan pak jij even de shine, zeg het maar. Nou, in, in, ik heb vroeger in dienst heb ik ook met uh, geluidonderschepping uh, gewerkt. Mm -hmm. Met die uh, apparatuur. Ja. Die wordt ook al heel lang niet meer gebruikt. Maar die apparatuur die bestaat nog wel. een ja. fax is ook eigenlijk zoiets. Dus, uh, ja. En ja, ik, ik, ik gebruik hem niet meer, maar hij staat hier nog wel, want het antwoordapparaat, die wat erop zit, die spreek ik gewoon in. En als ik die afluister, dan kost me dat geen ene cent. En als ik hem afluister, de, of afluistert via het telefoon, dan moet ik ervoor betalen. Dus uh, ik, ja, weet je ja, ik hier, wel. weet je nog wat Johan te vroeger zei? Ja, heel veel. Eén stap terug zijn er twee vooruit. Kijk eens aan. Ik dacht het het meer zelfs meer aan te denken... over elk nadeel op zijn voordeel. Of de, de eerste aanvaller is de verdediger... en de eerste verdediger is de aanvaller. maar, nee, die jou, maar één, stap, één Eén stap, stap terug, terug zijn er het... twee vooruit. Ja, want ja... Dus ik, ja, ik denk dat het wel goed is, denk ik, ja. ja. Hé, hey, en als je dan, dan jou, jouw fax blijft gebruiken... denk je dat daar dan dus het nieuwe bed op ingespeeld is? Of zouden we nu allemaal weer oude apparaten kunnen, kunnen pakken... en uh, in werking laten treden en, en nog uh, de AFD om, omzeilen? Of zouden ze ook dat uh, grapje, trucje doorhebben? Nee, weet je, het is voor mij dus niet relevant voor de rest van... maar ik heb toevallig een faxje staan. Maar ik denk dat de fax niet te onderscheppen is. Kijk eens aan, dus je zou nog geheime berichten uh, kunnen sturen via de fax... Ja, en ik vond gewoon Wim toch wel heel erg veel weg hebben van Peter R. de Vries, dus. Uh... Oh, je vond Wim... Uh... Ja, wat ik twijfelde, eerst eventjes van zal ik dan dat wel of niet zeggen van dat ik een fax heb thuis. Ja. Want weet je, de, de, de vijand die luistert ook mee, zeg maar, ja, om ja. zo maar te zeggen. Ja, ze luistert allemaal en, uh... mee, hoor. Helemaal mannen naar, naar, ja. naar druktemakers, dat is laatst bewezen, hoeveel vijanden, el elke vijand luistert naar druktemakers. Nee, maar ik, ik ja... Ik... Ik weet niet, maar ik drie jaar is misschien een beetje lang. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, voor een beveiligingscamera mag je maximaal twee weken de uh, oh. beveiliging tip, uh, behouden. Dus, uh, ja, drie jaar dus is wel lang. Drie jaar, drie jaar vind ik wel heel erg lang. Dus, uh, ga jij ga wel, je stemmen, Heino, of niet? Ja, ik ga wel stemmen, ja. En wat ga je ja. stemmen? Ja, dat weet ik nog niet. Het oh. kan ook maar weer ik voor mijn Blanco gaan stemmen. Ja, ja, ja, omdat en... mijn partij er bij zit. Waarom? Uh, ja, maar even referendum technisch uh, gezien. Referendum technisch, maar mij maakt het niet uit. Ik, weet je, ik, uh, ik zal waarschijnlijk wel instemmen. Omdat ik uh, het idee heb dat via de WhatsApp een uh, op geld is vrijgemaakt. Waardoor heel veel Nederlanders gebruik kunnen maken. van gratis van de WhatsApp. Dus, uh, en ik heb maar één contact in mijn WhatsApp staan. Oeh, er zijn de mensen die hebben er duizenden in staan ja. het is onder andere. Het is onder andere... Uh, zo dik geworden als een telefoonboek. Dus, uh, <laughs> maar even dus nog, die... nog even één ding. Uh, je gaat gewoon uh, dan wel voor... die sleepnetwet, uh, aftapwet... WIV-wet, ding, uh, stemmen. Um, ja. Uh, omdat als je dan je... kiezen, dan omdat je zelf niet echt iets te, iets te verbergen hebt, als ik het goed begrijp. Want je hebt toch maar in contacten hier WhatsApp staan en ja, oké, ja, dan kan je het aan Nee, maar als ik moet kiezen, dan ga ik voor die aftap ja. Ik, toch to, dan ga ik voor die aftap. ja. We, uh, ik om... vind je, als je de hele geschiedenis terugkijkt en je bekijkt bijvoorbeeld uh, de Ramp bijvoorbeeld, en dan vraag ik me altijd nog af, als je de, de 9-11 hebt in Amerika, ja? is het geen aanslag geweest. Oh. Huh. Ja. Maar bedoel je, is het geen aanslag geweest, want het was een inside job of bedoel je, het had voorkomen kunnen worden? Nee, dat, uh, dat, ja, dat zullen we nooit komen te weten, want zwarte doos die zeggen natuurlijk wel heel veel. En, uh, ja. Maar natuurlijk niet alles, dus... Uh, ja. En ze hebben nou ook al over zwarte doos in een auto bijvoorbeeld. We hebben de ma 17 hebben we meegemaakt, uh, we hebben de 911 meegemaakt. Wie, wie zegt, wie zegt niet en dat, dat, uh, dat de ook geen aanslag is geweest? Wie zegt dat, mm -hmm. dat dat niet zo is geweest? Dat weten wij niet. Oh, op die dat is nee, allemaal nee, informatie, nee. Waar, informatie waar wij misschien wel helemaal niet bij kunnen. Nee, dus, nee ja, dat, is, dat is inderdaad wel, wel waar. Die, die, die informatie kunnen we niet bij. Maar misschien wel kun, dat we meer informatie kunnen kunnen Achterhalen uh, als, als die wet er doorheen is, dus als die wet in, in, in, in ingetreden, ingetreden wordt, als die in ja. werking gaat, excuus. Uh, want dat gaat hij sowieso vanaf 4 mei uit mijn hoofd even. Um, ja, nee, goed. Dus, dus jij stelt veiligheid wel echt uh, hoog uh, boven je misschien uh, deels privacy, dat je toch een klein beetje moet inleveren. Maar dat je ja, wel, uh, mis dat nee. daar niet misbruik van gemaakt worden, natuurlijk. Mits er natuurlijk niet misbruik van gemaakt wordt. Ja, maar daar kunnen we wel van uitgaan, toch? Ik bedoel, ik, of ben, ik, ben ik dan heel naïef? Ja, dat denk ik wel. Ja, toch dat wel? denk ik wel. Ja, ja. Als je, je ziet dat er uh, informatie uit dossiers verdwenen wordt door de politie, dan uh, en dat is dat denk ik het grootste dilemma, denk ik. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat het toch misschien iets, uh, iets, iets, iets, iets rijkelijker, iets slordiger met, met de privacy-informatie wordt omgegaan dan dat wij nu allemaal denken al het dat alles ons weet het weet vertelt. Weet je nog, alle computers die bij de Velders hebben gestaan. Uh, waar uh, allemaal informatie in stond en zo. waar advocaten allemaal bij konden. En uh... ja, die maken het toch eerst leeg? Als je, als je een computer op straat gooit. dan, dan, dan ja, mag je dat... ik... toch hopen dat en... je hem gewoon even reset. Ja, maar dat schijnt dus niet gebeurd te zijn. Oh, en het uh, is volop het nieuws geweest voor jaren terug. Dus. Oh, ik heb toch even gemist. Dus ik, uh, ja. Ik, ik vind, weet je. zo'n privacy. zo'n zo wet om af te tappen en te voorkomen. dat vind ik goed. Maar, weet je. Men, ook de politie moet zich daarvan bewust zijn. Dus, uh... Ja, ja, ja. Nou, Heino, dankjewel voor het bellen deze hele vroege ja. zondagochtend. Ik wens je nog een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. leuk. En uh, succes met nog even nadenken wat je gaat stemmen voor aankomende woensdag. Hoor, oh, dat komt goed. Oh, gelukkig maar. Top. Oké. Okay. Heino, doei doei. Hoi. Saïda, goedenacht. Goedemorgen. Oh, goeiemorgen. Ja, precies. Bijna vier uur is ja, al goedemorgen. maakt niet uit. Ah, goedemorgen. <laughs> Ik hoop dat die meneer terugbelt, want hij heeft gewoon gelijk. Even, even Wim bedoel je dan, denk ik, de meneer die terugbelt. Ja, die oude meneer. Ja, want daar was ineens, de tevallen. verbinding viel ineens weg en die, hij, was, hij was een beetje kwaad, hij maakte zich een beetje druk, maar toen was de verbinding ineens weg, um, Ja. want hij heeft gelijk, raar, zeg maar, jij. Okay. Ja. Uh, en dan had je die meneer ook nog, uh, die zei van ik heb niks te verbergen. Ja, dat ja, klopt. Maar als zijn buurman een wietplantage heeft... die gaat heus niet aan ja, de grote klok hangen van... hé, hey, ik heb een wietplantage. Maar als hij dan contact heeft met die buurman... dan worden al zijn woorden ook wel op een weeschaaltje gelegd. Hoe bedoel je? Oh, als oh, jij nou oh, een wietplantage hebt... Oh, oh, oh, ga het. je niet aan mij zeggen van... hé, hey, ik heb een wietplantage... maar ik heb wel gewoon contact met jou. Ja, precies. Ja, buurman van hoi, bla, we praten is wat nou. En als ik dan ook afgetapt word... Ja, Oh, ja. En ik weet niet dat jij een wietplantage hebt, maar ik heb misschien wel eens een grapje met jou gemaakt. Ja, ja, ja. En dan had je, ik kan even niet op de naam komen, dat was vorig jaar of dat jaar ervoor Pff, alweer. Oh, oh. Had je een programma, op, uh, dat was een quiz, een soort programma, uh, daar kon jij meedoen met uh, nog iemand. En ja. uh, dat waren vier of vijf uh, koppels en die moesten uit handen blijven van de staat. Oeh. En de enige die er doorheen kwam, dat was een jongen en zijn vriendin. En die jongen die had in het leger gediend. Want zijn mobiel, die had die, ja, dan kunnen ze je mee volgen. Maar dan ja. gingen ze ook een bepaald aantal vrienden en je ouders. Dus als jij met mijn telefoon, want hij sprak dan gewoon mensen op straat van, mag ik even bellen? Ja. Nou ja, dan bel je misschien met een van jouw contacten. ja. En de enige die in Noordwijk kwam, dat was die jongen die was militair geweest. Ja? En die had, en, de, ja. en Ja? Nee, ga verder, sorry. Ga verder. Ik, want ik weet niet meer hoe dat programma heet. Ja, de hunt, hunter hunting of zo, dat was vanavond trots. Zoiets. Want dat, uh, ja, dat weet ik nog wel. En Want dat, dat, dat, dat gedoe die alles afluisterde en alles ging volgen, dat zat in Rotterdam. Okay. En, uh, ja, dus ze houden je al in de gaten. Want die jongen die sprak gewoon mensen op straat aan. Maar ja, dan ging hij misschien een van die vrienden bellen. Want die worden ook in de gaten gehouden. En als jij hem onderdak verleent, dan gingen ze die mensen ook arresteren. En Saïda, ik dus eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk kan, kan, kan, kan, kan ik uit jouw woorden opmaken dat, je eigenlijk, dat jij er overtuigd bent... dat wij al heel erg in de gaten gehouden worden door uh, veiligheidsinstanties. Dat het eigenlijk allemaal, of inlichtingendiensten, dat, al, uh, dat, dat, dat ze eigenlijk al veel verder zijn dan dat ze zeggen dat ze zijn. Dat, dat is eigenlijk wat we ook allemaal doen. Het, het wordt toch al in de gaten gehouden, genoteerd, opgeslagen. En uh, niemand is echt meer uh, privé. Nou, ik denk het niet. Ze zien toch nee. nou ook dat ik met jou bel of niet? Ja, dat, dat, mag ik hopen dat ze het horen ook. Dat zou heel gênant zijn dat niemand luistert. Dus, uh, dan zouden we hier voor de katse kut een beetje, ja. een, een beetje zitten. Kijk, maar, en bepaalde maar... programma's, ja? die zenden ze op tijdstippen uit. Nou, daar slapen de meeste mensen. Ja, maar ik, ik heb het laatst gehoord dat voor de verdruktemakers... iedereen is het zijn wekkertje om uh, vijf voor drie. Allemaal mensen gaan allemaal luisteren hoor. Hé hey, Ensaida, dus als je, dan, uh, als, je, als je dan dit toch al een beetje hiervan overtuigd bent en je gaat de aankomende woensdag stemmen ga je dan ook gewoon ja stemmen, nee stemmen, blanco stemmen? Ik heb, uh, uh, ja, ik hoef alleen maar voor die sleepwet te stemmen. Oh, want de gemeente dat is bij jou niet, uh, niet van toepassing. Dat is al geweest. Oh. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ja, want die dat gemeente gaat, gaat, gaat, dan gaat jouw gemeente waarschijnlijk fuseren met een andere gemeente. Ja, volgens mij wel. Ja, precies, precies. Maar goed, dus dan uh, referendum, technisch gezien, wat, uh, wat ga je daar uh, stemmen? Ja, maar als ze nu al zeggen van we doen er toch niks mee, nou. Waarom gooi ja, nou, je dat, die parton weg? Laat ja, wel een dat, paar bijtons in dat, ze uh, dat zeggen ze natuurlijk niet helemaal, uh, Sida's. Ze, ze zeggen we gaan die wet sowieso invoeren. Maar ik geloof er van, ben er heilig van overtuigd. Als we nu heel Nederland laten horen van ho ho, we zijn het er niet helemaal mee eens. Of ho, kijk even hier nog daar. Of let even op. Ik denk wel dat, dat, dat ze dan eventueel zo'n wet zouden willen aanpassen. Of, of een klein regeltje anders willen invullen. Of een kommaatje ergens anders zetten. Of misschien een getalletje veranderen. Zoiets, daar ben ik wel van overtuigd, als we gewoon het allemaal aangeven van zeggen van ja. Dus je kan ook nog nee stemmen. Ook al gaan ze inderdaad wel die wet doorvoeren, tuurlijk, maar het is niet voor niets dat er nog even een raadgevend referendum overheen gaat, ook al is het de laatste. Ja, en je had ook een bellen die vroeg of dat anoniem was. Nou, ik zat net nog dat dingetje te bestuderen. Welk dingetje? Eh, uh, die stempas. Oh, ja. Er staat wel een nummer uh, rechtboven. Ja, oké, okay, misschien. Maar, maar, maar die stempels moet erop. is heel in, klein maar, maar moet je de stempels zelf invullen? Of moet je die inleveren en vervolgens krijg je dan een, een, een, ja, een, een, een papier waarop je iets moet inkleuren? Dat is, dat is toch goed werkt toch niet? Ja dan, ja, dan moet je maar dus kijken het... of daar ook niet dat nummer op staat. Ik weet het ook ah, niet. Nee, volgens mij niet hoor. Volgens mij niet. Volgens mij is dat redelijk... Want volgens uh, redelijk... mij met dit hey, voor je ze, alleen maar Ze weten, ze weten je... dat je bent geweest met, uh, met stemmen. Maar wat je stemt en zo, dat wordt allemaal in één grote vuilnisbak gegooid... die dan niet dient als vuilnis en die wordt omgekeeperd en dan wordt het geteld. Maar volgens mij is het dan niet, uh, niet echt duidelijk wie, wie wat heeft uh, gestemd. Saida, dankjewel ja. voor het bellen. En uh, nog een hele fijne zondag. Ja, dankjewel. je wel. Hetzelfde. Dank Hoi, hoi, En uh, wij gaan hier op NPO Radio 1 nog even een uurtje door met uh, Druk te maken. Dus we gaan die vroege zondagochtend beginnen. En we hebben dus deze hele uitzending over dat referendum van aankomende woensdag... over de aftapwet. Je mag meepraten. Bel naar 0800-1121... of stuur een appje via de gratis te downloaden NPO Radio 1-app. Dan is het nu tijd voor het nieuws van 4 uur.